en sociale woningbouw gerealiseerd zal worden op het voormalige Corodex-terrein. Onze overwegingen die zijn deze. De betaalbaarheid van huurwoningen, daar had de vorige spreker het ook over, de betaalbaarheid van huurwoningen voor zowel de sociale huursector als de zogenaamde vrije sector, de grootste prioriteit moet hebben. Deze betaalbaarheid vooropgesteld dient te worden bij de verduurzamingsopgave van de woningen en collega's aan de overkant... dat verduurzamen niet mag leiden tot extra huurverhogingen. Aanvullende concrete maatregelen onderzocht dienen te worden... in zaken de bevordering van de doorstroming... voor alle partijen een punt in de vergadering die we gehad hebben... waarbij speciale aandacht uitgaat naar de realisatie... van betaalbare jongerenwoningen. Ook in de nieuwe te vaststellen prestatieafspraken... zouden de wethouder willen vragen om mee te nemen de positie van financieel kwetsbare ouderen. En mogelijk verwijst dit ook naar wat de vorige spreker gezegd heeft. Wij constateren overwegen dat afgesproken is... dat op het korreldreks terrein uitsluitend sociale huurwoningen gerealiseerd zouden worden. En dat in het concept uh, uitvoeringsprogramma wonen... wordt gesproken over realisatie van uh, niet meer dan 30% sociale huurwoningen... Dat is niet correct. Die realisatie van slechts 30% onaanvaardbaar is, gelet op de dringende behoefte aan die sociale en betaalbare huur- en ook koopwoningen. Ons besluit is dit uh, om de wethouder te laten heronderhandelingen, heronderhandelen over de prestatieafspraken 2019. Ook het college in gesprek gaat met de Kei, huurdersvereniging HPZ Arcade, om te komen tot die aanpassingen. De prestatieafspraken over de langere termijn, waar het gaat om de omvang van de sociale voorraad in Zandvoort, dat te baseren op recentelijke onderzoeken en het abonnement sociale woningbouw. En vooral deze prestatieafspraken vertaald dienen te worden in het uitvoeringsprogramma Wonen 2018-2025, begin volgend jaar. Waarbij het onderdeel voorraad betaalbare en sociale woningbouw verder wordt geformaliseerd. En staat er niet bij, maar als de wethouder daarop in wil gaan, dat hij dat meeneemt, is dat voldoende. Tevens de motie betaalbare huren voor middeninkomens mee te nemen. Dit amendement is getekend door de fractie van het CDA, OPZ, en partij van de arbeid, voorzitter. Dank u wel, meneer Mettes. Mij wordt ingefluisterd dat GroenLinks ook meetekent. Ja, sorry. Dat de aanvulling. En u heeft een vraag waarschijnlijk van meneer babberg Wilson. Ja, voorzitter. En dat naar aanleiding van u. in luidende opmerking dat dit een zienswijze betreft. En dan vraag ik me af in hoeverre is daar de titel amendement mee... valt daarmee te rijmen. Ik denk dat je het heel smakelijk kunt vervangen... als je amendement vervangt door zienswijze. U roept ook in het besluit op als zienswijze mee te geven. Maar dan moet het volgens mij geen amendement heten. Ik, eh, ik ga u teleurstellen, meneer babberg Wilson ik doe dat met enige schroom zo aan het einde van het jaar. Maar er ligt een raadsbesluit en de enige manier om dat aan te passen is met een abonnement. Tenzij de wethouder u verleidt met een bikkelharde toezegging. Uh, maar dan kan het besluit ook van tafel, dat zou ook nog kunnen. dan gaan we nog veel verder. Maar dat zijn eigenlijk de twee smaken. En de smaak van de oliebol, die had ik er vandaag extra bij gedaan. Ehm... Um, um, en nou twijfel ik even, ik zag de vinger van mevrouw Van der Veld en mevrouw Geurenson. Gaat het nog steeds over het abonnement? Ja. Allebei, mevrouw Van der Veld. Dank u wel. Ja, ik eh, kijkende naar het abonnement, eh, heel sympathiek en ik voelde wel voor, maar punt 5 eh, is volgens mij niet de waarheid. Dus... Ik zou graag willen weten waar u dat feit vandaan haalt. Uh, in de prestatieafspraken van vorig jaar is inderdaad de Raad overgesproken... dat er 230 sociale woningen komen. En dat die voornamelijk op het korendeksterrein komen. Maar er staat nergens dat er op het korendeksterrein... uitsluitend sociale woningen komen. Uh, uh, luister, ik ben daar niet tegen. Maar nee. het is geen feit wat hier staat. Goed. Dus als u nou voor mijn gemoedsrust punt 5 eruit wil halen... Dan zet ik mijn handtekening ook. Dank u wel. Mevrouw Keurensson. En daarna ga ik naar meneer Metters. Zijnde de indiener. Mevrouw Keurensson. Uh, de eerste vraag die ik had is dezelfde als die mevrouw Van der Veld uh, van GBZ net stelt. En de tweede uh, is eigenlijk meer een opmerking. Want u is zegt dat in het concept uitvoeringsprogramma wordt gesproken over de realisatie van niet meer dan 30% sociale huurwoningen. Op de Coredex locatie. Maar of ik heb een verkeerd uh, stuk voor me. Maar... In het woningbouwprogramma, zoals ik dat zie, 2018-2025, wordt gesproken over 120 woningen op het terrein en onderverdeeld in sociale, grondgebonden en appartementen totaal van 120. Dus ik vraag me af, waar komt die 30% af vandaan, meneer Metters. Ten aanzien van de, de opmerking over punt, uh, punt 5. Uh, ik heb ik, hem, ik heb hem gelezen, ik heb hem gevonden, ik heb hem niet paraat nu. Dus ik vraag eigenlijk aan de wethouder of hij het nog paraat heeft. Ik heb het niet op het moment even paraat. Ik heb het wel gelezen in twee stukken, maar ik weet niet meer even welke. Uh, maar goed, uh, en het, het tweede punt, die 120, ik dacht dat dat onderdeel is. Ik denk dat het onderdeel is, en ik hoor het graag van de wethouder, van het totaal te bouwen woningen daar. En dan kom je op die 30% uit. Is dit allemaal nog ten aanzien van het abonnement? Want het rondje in eerste termijn gaat nog steeds komen. Meneer Hermsen. Nee, ik heb even een aanvulling. Waarschijnlijk heeft u het over het concept uitvoeringsprogramma wonen. 2018, 2025. Goed, dank u wel voor deze mededeling. Ja. Uh, ik kijk nog even rond. Uh, meneer Van Tegeluw, had u hand omhoog voor dit abonnement of voor de eerste termijn? Uh, voorzitter, bij nader inzien... Uh, komen we straks uh, met een steunverklaring. <laughs> Goed. Klinkt als uh, ertussenin. Uh, niemand anders meer ten aanzien van het abonnement... vragen ter verduidelijking, want dat is het rondje waar we mee bezig zijn. Dan ga ik verder. Uh, meneer Elkebali, behoefte aan de eerste termijn? Jazeker. Um, en uh, zeker wat de prestatieafspraak. Want zoals ik al in de commissie heb gezegd... Uh, een tijdje terug, begin deze maand geloof ik ben ik totaal niet tevreden met deze prestatieafspraken. En dat is ook waarom ik deze of dit amendement van het CDA openzet... en de Partij van de Arbeid mede heb ondertekend. Um, en ik zal het proberen in een zienswijze te vatten. Of laat ik het anders zeggen, ik zal proberen te omschrijven... wat ik mis in deze prestatieafspraken. En het is allemaal goed, leuk en aardig. Ik bedoel dat wij ja, voorzieningen willen gaan treffen, proberen te gaan treffen voor jongeren... Alleen, ik denk dat dit... Ja, ik wil het eens een druppel op een groeiende plaat noemen... want ik vind de term druppel daar al eigenlijk te veel waard voor. Um, we doen al jaren niks aan dit onderwerp. We hebben al jaren niks aan gedaan. Het enige wat er gebeurt is dat er nog meer jongeren wachten op een woning. Um, dan denk ik van, we gaan ook iets doen voor die jongeren. Dan lees ik dat wij iets gaan doen tot, voor jongeren tot 24 jaar. Um, er is ook een hele grote groep tussen die 24 en de 34 die echt niet aan een huis kan komen. Dat is een groep die zit met hun flexcontract. Dat is de groep die zit uh, met het feit dat ze gewoon geen lening kunnen krijgen bij een bank. Um, het valt eigenlijk een beetje tussen wal en schip. En daar lees ik helemaal niks over terug in deze prestatieafspraken. Er zijn duizenden maatregelen te nemen om jongeren een huis te kunnen geven. Alleen we nemen er hier één, en dat is labeling. Uh, en dan is het ook nog een, an, ja, een afspraak waarvan je kan zeggen van werkt het nou wel echt? Want volgens mij labelen we ook al een tijdje woningen speciaal. Um, zoals ik al eerder een keer heb gezegd... is er letterlijk één woning gelabeld voor jongeren... tot 24 jaar aangeboden in de afgelopen drie jaar. Dus dan denk ik bij mezelf van ja... wat, wat moet ik daar nou eigenlijk mee met, met, met, met zo'n afspraak en de prestatieafspraken? En niet alleen dat, niet alleen de jongeren. Als je dan ook nog verder gaat kijken naar de duurzaamheidsafspraken... de heer Berg zei het al eigenlijk al... dan denk ik persoonlijk dat we daar ook de verkeerde kant op gaan. Dan is het weer de, de, de, ja, de, de, de grote, we gaan proberen dit, we gaan proberen dat... maar het is niet concreet. Ook op vragen die we hebben gesteld in de commissie... komen geen concrete antwoorden. Ik heb letterlijk gevraagd aan de kei en aan de wethouder... klopt mijn suggestie dat er één jonge woning is verkocht, tot op de, of verhuurd... tot op de dag van vandaag is die vraag gewoon niet beantwoord. Er komen gewoon geen cijfers. En ik heb een controlerende taak als, als raadslid hier in Zandvoort... en ik kan dat niet uitvoeren. Dan hoor ik wel de kei zeggen dat wij heel veel hebben gedaan aan onderhoud. We hebben, of, nee, geen zijn aan onderhoud, maar aan vernieuwingen. Dat we heel erg goed bezig zijn in Nieuw-Noord. Als ik dan bewoners spreek dat het eigenlijk alleen maar achterstallig onderhoud betreft. Dan kun je het wel presenteren als we zijn het allemaal aan het vernieuwen. En we gaan uh, de, de mooiste woningen daar neerzetten. En we, we maken het allemaal beter. Maar dan klopt dat natuurlijk niet. Dan ben je iets aan het doen wat je al jaren geleden had moeten doen. En dat doe je op dit moment niet. Of dat heb je niet gedaan. En dan moet je niet... ...zeggen vind ik dat je dingen helemaal aan het vernieuwen bent. Dat, dat vind ik gewoon niet klopt. vind ik ook niet uh, goed naar de huurders toe. Um, die huurders die lopen waarschijnlijk al jaren tegen dezelfde problemen aan. En uiteindelijk moet er hier ergens een muur instorten, letterlijk. Dat gebeurde bij de FOMER. Wil de kei eindelijk een keertje iets gaan doen? Dus wat dat betreft vind ik ook die suggestie die de kei daarop wekte... echt geen goede en daar wil ik ook afstand van doen hier in de raad. En ja, tot slot, eigenlijk ben ik blij met dit amendement... ...omdat dit eigenlijk weer een heronderhandeling is... Dus ik hoop dat de wethouder dan ook meeneemt dat er ook een ander uh, deel van de groep jongeren is die um, een huis zoekt. Dat de jongerenwoningen niet alleen maar kunnen worden aangeboden door middel van labeling. Um, ja, en tot slot, ik weet dat we niet echt vragen meer mogen stellen en dat de voorzitter dat niet toestaat. Maar ik zou toch wel echt willen weten van de wethouder of wat ik suggereer over die jongerenwoningen klopt. Dus is er letterlijk in de afgelopen jaren, en daar praat ik over drie, vier jaar letterlijk één woning aangeboden voor jongeren. Uh, daar wil ik graag even bij laten, voorzitter. Dank u wel, uh, meneer En uh, Fijn dat u mij goed heeft begrepen. Mevrouw Koper. Dank u wel, voorzitter. Um, voorzitter, volkshuisvestingsbeleid... Uh, de, de doelen die we met elkaar proberen te stellen... om te komen tot betere huisvesting, met name voor de kwetsbare groepen in voor financieel kwetsbaren, of degene die niet makkelijk aan een huis kunnen komen. Dat staat, hebben we hoog in het vaandel uh, deze raadsperiode. En daar doen we ook een aantal belangrijke stappen in. En als het gaat om de prestatieafspraken, dan is de KEI natuurlijk onze belangrijke partner. Want dat is degene die hier die volkshuisvestelijke doel als corporatie moet uh, moeten, uh, bereiken. In de commissievergadering heeft de Partij van de Arbeid dan ook Pleit om met elkaar die schouders daaronder te zetten. En, en we, hebben ons, we hebben de vraag gesteld hoe krijgen we onze doelen nu uh, bereikt... ...hoe krijgen we ze hard en welke, uh, uh, welke resultaten kun je verwachten... ...want het is geen juridisch contract. En wij verwachten dan ook van de KEI uh, commitment... ...de schouders eronder en met elkaar zorgen dat we die doelen bereiken... We waren dan ook buitengewoon verbaasd door de, door de, door de opmerkingen van, uh, van de heer Rous. En met name als het gaat om de bouw uh, op het Korredeksterrein. En uh, om korter goed te gaan, dat is de reden ook dat we dit uh, amendement van harte ondersteunen. En dat we, uh, we hebben natuurlijk als raad het middel zienswijze, maar middels dit amendement op het besluit... roepen we het college op opnieuw terug te gaan naar de onderhandelingstafel. Want het moet zo zijn dat gezamenlijk uh, de schouders ondergezet worden om die doelen voor zand voor te bereiken. En daar verwachten we van de, van de KEI als corporatie meer commitment... en een, een meer de schouders eronder. En daar wilde ik het even bij laten. Dank u. Dank u wel, mevrouw Koper. Mevrouw van der Veld. Ja, dank u wel. Um, Enig spitwerk gedaan. En nou blijkt, prestatieafspraken met gemeenten en bewoners, bewonersorganisaties... Um, er wordt steeds gezegd, het is vrijblijvend. Dat blijkt dus niet zo te zijn. Als, uh, het wordt met drie betrokken organisaties gedaan. Te weten de gemeente, de woningcorporatie en een uh, bewonersorganisatie. En als die partijen het uh, niet met elkaar, nou, ze er dus niet uitkomen... dan kun je dus het geschil voorleggen aan de minister. Dus zo erg vrijblijvend blijkt zo'n prestatieafspraak niet te zijn... Ik heb het hier zwart op wit in de woningwet 2015. Zoekt u maar op, woningwet 2015 en dan even op vogelvlucht. Um, de reden dat ik uh, voornemens ben om namens GBZ voor het amendement te stemmen... is namelijk omdat dat ook aan de gemeenteraad de gelegenheid biedt... ik wil u graag de spiegel dan voorhouden voor degene die dus concretere afspraken willen... die kans heeft u gehad... En die heb, heeft er dus blijkbaar laten liggen, want wij hadden dus als raad... in onze woonvisie of in het volkshuisvestingsbeleid het een en ander kunnen opnemen... om te voorkomen dat die prestatieafspraken zoals ze er nu liggen... er anders liggen als dat u zelf had gewild. En ik neem aan dat dat uh, ons de gelegenheid biedt om uh, de woonvisie... Sorry, de... Ja, dat nu doet of we, ja wel onze eigen woonvisie. En het volkshuisvestingsbeleid eh, nogmaals tegen het eh, licht te houden en daarnaar te kijken. Want ik neem aan dat dat de basis is geweest voor de prestatieafspraken met de kei. Dus door het aannemen van dit amendement geeft het ons ruimte en, eh, en lucht om eh, dit te kunnen doen. En dat is de reden dat ik voor dit amendement zal stemmen. Dank u wel, mevrouw Van der Veld. Uh, meneer Van Tichelen of meneer Deen? Meneer Deen. Voorzitter, dank u wel. We hebben hier al het een en ander over gezegd tijdens de commissie. Ook een aantal vragen gesteld. Op één vraag wordt nog teruggekomen. Deze vraag had betrekking op de uitvoering van het aangenomen amendement. en het afschaffen van voorrang voor statushouders op de woningmarkt... En uh, daarnaast uh, zijn we blij dat het bevorderen van doorstroming... in dit document veel aandacht krijgt. Uh, ook stelden wij een vraag over de maximaal 25% woningtoewijzing aan Zandvoorters. En uh, voorzitter, ook ik heb u goed begrepen aangaande het stellen van vragen. Maar we willen hier toch iets meer uitleg over hebben... om, uh, om tot een standpunt te kunnen komen. Uh, dit gaat over het volgende punt uit de toegevoegde raadsinformatiebrief... Daar staat dat in de eerste helft van 2018 84,9% van de vrijkomende woningen in de gemeente Zandvoort verhuurd, aan uh, verhuurd wordt aan woningzoekenden uit de regio zuid Kennemerland. Van deze groep, ik neem aan dat daar moet staan van deze woningen, werd het grootste gedeelte toegewezen aan woningzoekenden uit Zandvoort, namelijk 53,4% en daarna aan woningzoekenden uit Haarlem, te weten 24,7%. Het resterende gedeelte werd verhuurd aan woningzoekenden van buiten de regio. Nu heeft de huisvestingswet, uh, die geeft gemeenten uh, de mogelijkheid om, om dus 50% van het vrijkomend aanbod toe te wijzen aan woningzoekenden uit de regio. Eén vraag is, is zitten we daar nu dan 34,9% boven? En van die 50% kunnen we weer 50% aan woningzoekenden uit de kerngemeente Zandvoort toewijzen. Dus dat houdt in dat in totaal 25% van het totaal... met voorrang wordt toegewezen aan woningzoekenden uit de eigen gemeente. Voor zover ik het goed begrijp. In de huisvestingsverordening is een bepaling opgenomen... die het college de mogelijkheid geeft om hier regels voor op te stellen. Mijn vraag is ook, hebben wij hier al regels voor opgesteld? En volgens mij wordt op dit moment 50% van de woningen toegewezen... aan woningzoekenden uit de gemeente Zandvoort. Klopt dat? Zitten we hier dan, uh... nou mijn vraag daar is dus, uh, maximaal 25% van het totaal mag worden toegewezen aan Zandvoortes. En dit is nu ruim 50%. Lees ik dat dan goed? Kunt u dat dan ook uitleggen of toelichten? En volgens mij vertaal ik ook uit bovenstaande dat 53,4% van de 84,9% aan Zandvoortes wordt toegewezen. Dat zou 45% zijn en dat zou dan ook 20% te veel zijn. Ik, ik word een beetje uh, tureluurs van die procenten op procenten en daar weer procenten van. Dus ik, ik, ik wil graag uh, een uitleg van de wethouder of ik dit nu redelijk begrijp of dat ik er helemaal naast zit. Nee. Dank u wel. Goed, het zal al een tijdstip van het jaar liggen, meneer Deen. Meneer Hermsen. Meneer Hermsen heeft het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, ja, het amendement is natuurlijk een, een heel goed amendement. Politiek natuurlijk ook hartstikke sterk. Uh, inderdaad met schrapping van punt 5 zoals GBZ heeft aangegeven. Omdat het over een concept uh, woonprogramma gaat. Dat dus geen feit is. Vind ik het belangrijk dat we dat wel moeten, moeten aangeven. Uh, dat is in ieder geval onze mening vanuit D66. Maar kunnen we dat amendement wel steunen? Maar ik denk dat we op een gegeven moment wel reëel naar elkaar moeten zijn ook. Van wat, wat betekent dat 100%? Woningbouw, sociale woningbouw in deze markt. De huidige markt. En die huidige markt wordt uh, bepaald door vraag en aanbod. Zo simpel als het is. En we weten dat uh, Zandt wordt op dit moment... We kunnen het gewoon, uh, de Funda-statuten uh, kunnen we nalezen... Gewoon een gewilde woonplaats is. Dat heeft ook te maken omdat het zich uitdijt als een olievlek. Maar betekent tot de woningmarkt in Amsterdam. Dus op het moment dat wij dan uh, sociale woningbouw willen... Dan betalen we dat waarschijnlijk of de kei tegen een tarief... Waarin het voor hun niet bedrijfseconomisch rendabel is... Om 100% sociale woningbouw te plaatsen. Dat is gewoon een feit. Kunnen we ook niet omheen. Uh, dus je moet je wel realiseren. En dat is eigenlijk een beetje de vraag aan, aan deze raad. We hebben het constant over uh, percentage, een bepaald bedrag. Maar wat we uiteindelijk zeg maar bereid zijn om te doen... om die woningen te creëren. En het enige wat je dan nog let... en dat zal straks ook in die discussie natuurlijk naar voren komen... wanneer is het ook acceptabel? Wanneer vinden we het... Hè, is, is echt het doel 100%? Nou, dan ben ik bang dat we uiteindelijk... op de, de lange termijn gewoon onze portemonnee moeten gaan trekken als gemeente. Of we moeten ze gewoon zelf gaan realiseren... Ik ga ervan uit dat dat verboden is dat daar gewoon een bepaalde wet voor is. Dat we dat niet zelf mogen realiseren zeg maar. en ook niet zelf als woningbouwcoöperatie mogen starten zeg maar, als gemeente. Maar ik, ik, wil, ik zit echt in kanttekening plaatsen op hetgene wat we, wat we nu vragen. Ik ben het er heel mee eens dat er, dat, er is ook vraag naar is. En gek genoeg is er geen vraag in de, in de regio zelf. Maar wel vraag hier. Nou, we hebben de, de motie van het Antispeculatiebeding ant, is dan ingetrokken. Maar ik vraag me sterk af of hetgene wat wij willen ook realiseerbaar is. Dat is gewoon een vraag die ik stel. Want ik ben het met eens met de andere partijen dat er de vraag is er. En we vinden het belangrijk dat er voor woningen komen. Maar gaan wij dan niet ver genoeg in hetgene wat we willen doen? En er zijn ook voorbeelden, maar die gaan heel ver. Zoals Tessel en Schagen. Die een complete, complete markt afscheiden, zeg maar... Van de rest van, van, van, van, van Nederland. En een, een bepaalde economische binding, dan wel status aan hangen. Dat alleen degenen die daar of geboren zijn of iets anders, daar mogen wonen. Dat is ook een optie om te gebruiken. Zo kun je eindeloos doorgaan op dat soort zaken. Maar ik ben bang gewoon dat we op de lange termijn hier als gemeente veel geld moeten betalen. willen we het 100% realiseren. Dank u wel, meneer Hermsen. Uit de VVD nog behoefte, mevrouw Curensson. Dank u, voorzitter. Um, even gelet op het tijdstip, wat ook in zowel nu, maar ook in de commissie is al voldoende gezegd. Waar het in, uh, bij de commissie met name ook om ging, is dat de afspraken zoals die nu vastliggen, dat die eigenlijk gewoon niet smart zijn. Dat we niet weten wat we nou met elkaar afspreken en waar we elkaar aan kunnen houden. En datgene wat we, uh, wordt eigenlijk bevestigd door de mededeling van het college als het gaat over de herontwikkeling van het bedrijventerrein Nieuw-Noord, terrein dat eigenlijk de KEI uh, nu achteraf zegt van nou, wij willen slechts 30% sociaal toevoegen op onze gronden. En daarbij wordt ook gesteld dat de gesprekken met de KEI buitengewoon moeizaam verlopen, waardoor een in, totaal integrale ontwikkeling op dit moment op het spel staat. Dat is zorgelijk. En dan heeft de Keij hier bij de commissie hebben ze aangegeven dat ze eigenlijk verbaasd waren door zeg maar, de kritiek die er was vanuit de commissie op de afspraken. Omdat ze dat het jaar ervoor niet hadden. Maar die uh, verbazing betreft ook de kei. Want in hoeverre um, de kei heeft natuurlijk aangegeven dat ze hier weg willen. Geeft ook aan van ja, zolang wij hier zitten, blijven wij doen. Maar zij laten wat dat betreft een ander handelen uh, zien en tonen niet aan dat ze bereid zijn in alle gevallen zeg maar, de prestatieafspraken na te komen. Uh, dat gezegd hebbende, um, en ook meteen even kijken naar het amendement, um, zijn we het eens met het besluit zoals het er staat. Dat we eigenlijk het college op de uh, verzoek om opnieuw aan uh, de onderhandeling te gaan en uh, niet zozeer een dikte, want we geven natuurlijk als raad een zienswijze hier uh, omtrent mee, om de afspraken ook smarter te maken. Um, raadsbreed afgesproken um, Ik. Ik kon hem ook niet vinden, dus eigenlijk ook een verzoek om die eruit te halen. Dan kunnen wij het ook ondersteunen. En met betrekking tot de motie, extra wachtjaren van Zandveurters, zoals ingediend voor, um, uh, door OPZ. Uh, dat onderzoek, um, wij denken dat het goed is dat dat uh, bekeken gaat worden. Dus die zullen wij ondersteunen. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Geurondson. Er is nog geen motie ingediend, maar u kijkt in de sterren, denk ik. En heeft zo uw eigen beeld al hoe die sterren eruit zien en hoe u dat inkleurt. Uh, uh, dat wat er op raadsnet staat wil niet altijd zeggen dat dat ook... Nou, heel mooi meneer Hendricks. U bent bevoorrecht hoor ik wel. Uh, we hebben een rondje gemaakt. Ik had net toegezegd aan meneer Berg dat ik even zou kijken... Uh, in relatie tot de vele vragen. Volgens mij meneer Berg is in het abonnement zijn een aantal van uw opmerkingen als zienswijze verwoord op volgens mij één of twee na uh, de verkoop sociale huurwoningen en de samenhang met nieuw noord daar lees ik in het abonnement niets over dus dat zou u als zienswijze kunnen meegeven en uh, het tweede aspect wat u noemde is het initiatief wat in Haarlem loopt in relatie tot mensen die geen computer hebben. En daarvan zou ik u willen meegeven. Nou, de wethouder heeft twee oren, heb ik inmiddels gemerkt. Valt een beetje buiten de prestatieafspraken. Maar ik neem ongetwijfeld aan dat hij dat meegeeft en daar neerlegt als goede suggestie. En dan heeft u hem toch uh, ten sprake gebracht. Mis ik dan nog iets? de die als niet wordt. Maar dat zijn volgens mij de oudere kwetsbare financiële kwetsbaren. En ik dacht dat die bij punt 4 stond. Want dat is iets meer dan alleen maar huurverhoging. Ja? Goed. Uh, wethouder Bluis, wilt u alleen datgene beantwoorden... dan wel meegeven, dan wel reageren... wat op de prestatieafspraken betrekking heeft? Ja, ja vol, uh, volgens mij zijn er toch wel... een, een paar mensen nog vragen... maar volgens mij over de staatshouders hebben we het de vorige keer uh, heel uitgebreid gehad over die 25, daar heb ik gewoon gezegd... de KEI volgt het beleid wat de gemeente Zandvoort doet... En, en, en faciliteert daarin. Dus het is aan ons om naar u met voorstellen daarover te komen. En dat gaat ook gebeuren. Zoals jullie ook in motie of amendement hebben aangegeven. Um, dan die, die 25 procent en zo. En wat er allemaal staat, heel ingewikkeld. Het is heel ingewikkeld, maar in, in principe... wat er staat klopt... Uh, en, en, en er wordt meer, gelukkig maar, dat er meer zandvoortes inschrijven op die woningen. En dat is ruim 50 en, en, en, en, en, en, en dan is er officieel een regeling die zegt... ja, en uh, je kan, mag 25 direct toewijzen. En welke regels spreek je daarover af? Nou, dat, dat is een hele ingewikkelde... want op het moment dat wij werken met een systeem... maar volgens mij heb ik dat ook al uitgelegd... via een, een webportal kan iedereen erop inschrijven. En, en dan, dan gaat dat proces gewoon lopen zoals het loopt. En dan komen deze waarders er feitelijk uit. En dan zal je gelukkig zien... dat er altijd meer zandvoort is inschrijven als, als, als, als ander. Maar je zou een extra stimulans... en dat, dat zijn die regels. En daar willen we ook naar kijken. Ook van hoe kunnen we dat dan nog verder bevorderen, want als je zegt van... we zorgen dat bepaalde woningen voor zandvoortjes komen... binnen die 25 procent, kan je met je labeling... kan je ook meer richting geven aan die processen. En dat moet ook gebeuren om die doorstroming op te brengen. Er zullen nieuwe initiatieven, nieuwe conceptjes bedacht moeten worden... om doorstroming op gang te brengen. Maar volgens mij de belangrijkste doorstromingsfactor is labelen en bouwen. Dat is, dat is de belangrijkste. En net zolang er niet gebouwd wordt gebeurt er dus ook weinig. En de heer Alcobali zegt: zegt, ja, ik heb geen gegeven. Volgens mij heb ik het al twee keer gezegd. Er is maar één jongere die er gebruik van heeft kunnen maken. En waarom? Er zijn wel honderd woningen gelabeld de afgelopen twee jaar... maar er komt er maar één vrij. En dan is het maar één woning. En daar zit dus ook direct het probleem van die doorstroming En daarom moeten we ook anders ermee omgaan. Dus, dus, dus dat is wat er aan de hand is op dat gebied. Uh, Mevrouw Van der Veld zegt ja, die prestatieafspraken, ja, uh, ja, ingewikkeld, het volgens mij ook een antwoord ze raakt wel de kern volgens mij. Wij, wij zullen onze visie moeten aanpassen. Dat is ook het grootste probleem met deze prestatieafspraken. Die corresponderen niet meer met waar we naartoe willen. En da daarom lopen ze nu ook vast. We hebben ondertussen nieuwe cijfers, we willen een, een, een uitvoeringsprogramma maken, met getallen erin. En dan kom ik inderdaad op: en hoeveel procent moet het dan zijn? Dan kom ik ook weer op de, de motie die aangenomen is. Uh, over die 30%. Ja, daar moeten we ook in het nieuwe jaar een keer over hebben. Hoe gaan we dat nou exact uitleggen? En, en, en, en, en wat is daar de waarde dan van? En volgens mij begint dat bij dat onderzoek, die drie onderzoeken die we gedaan hebben. Die nog eens met elkaar bespreken. En wat spreken we nou af? Als we nieuw gaan bouwen in Stanford, hoeveel procent is er sociaal? Hoeveel procent midden, hoeveel duur, hoeveel huur, hoeveel koop en hoeveel voor welke doelgroep. Daar maak je afspraken over en daar ga je dat programma op invullen. En dan heb je een heldere, helder beeld. En daar moeten we eerst met elkaar volgens mij duidelijkheid over krijgen. En dan, dan, en dan kan je ook makkelijker terug naar je prestatieafspraken. Want dan kan je tegen de kei zeggen en tegen de huurdersvereniging. Dit zijn onze beleidsuitgangspunten. Maar eerlijk gezegd, dat heb ik al eerder aangehaald... ...ons beleid is nog steeds gebaseerd op die nota uit 2016... ...toen we hadden gezegd de sociale woonvaart vooruit in Zandvoort... ...moet ongeveer gelijk blijven. Maar oké, okay, dat is herhaling verzetten. Ik ben denk ik blij met het, het abonnement wat er ligt... ...waar wij nog de onderhandelingen opnieuw gaan doen. Daar hebben we al een eerste gesprek over gehad. Daar hebben we het ook toegelicht. En dus wij gaan dat, gaan dat verder opstarten... Dus ik denk dat ik da daar de punten allemaal meeneem. Over de verduurzaming zullen wij ook nog meenemen. Dus die punten die hier misschien niet in staan... we zullen proberen al die andere punten ook meenemen. Ja, het, het beleid rond uh, de prijzen van sociale huurwoningen, middeninkomens... die neem ik mee in, in, in de breedste zin van het woord. Ik zal ook uh, over die ouderen, wat kunnen we doen? Maar de vraag is in hoeverre wij daarop kunnen sturen... ...in onze prestatieafspraken. Maar dat zal ik dan ook terugkoppelen of dat wel is gelukt of dat niet is gelukt. Maar het krijgt wel de aandacht die u gevraagd hebt. Dus wel voor de midden als het verhaal rond, rond voor de ouderen wat de heer Berg aanhaalt. Ja, ten aanzien van het extra scheef, de extra scheefjaren... Ja, die, ...die regeling is echt in het leven geroepen om een overgangssituatie te helpen. En, en niet om als als instrument voor de, hele, voor de hele regio. Dat is specifiek gedaan, en daarvoor ik dat mee moet ook bij gaan... dat specifiek gedaan, omdat uh, in Bevenwijk of Velsen... die treden toe tot het systeem... En, en, en die hadden dat systeem niet, dus die hadden een vrij afgeschermde markt. Die komen nu in een in die gel geliberaliseerde markt, waar iedereen mag inschrijven. En omdat er mensen al jaren waren ingeschreven, mogen, mogen die krijgen die een aantal jaren die extra. En daarna is het ook over, want dat, dit zijn wel afspraken. Als je het doet, dan doe je het in de regio met z'n allen. Dus dan zou ik met de regio moeten overleggen of zij willen dat we met extra scheef, met die jaren gaan werken. En dan gaan we dat allemaal doen. Want dan willen ze dat in andere gemeenten open en hebben we datzelfde probleem weer. Dus dit was echt een, een maatwerkoplossing voor, van tijdelijke aard en om dat op te lossen. Um, even kijken. Alleen een vraag ter verduidelijking, meneer Berg. Um, in... In de Heems, Velse Heemskerk was de wachttijd 4,5 jaar en hier 6,5 jaar. Dus dan is het de, is de, is de 2 jaar, is er scheefgroei. En nu gaat ze belonen, of tenminste, de corporaties daar gingen de mensen belonen, met 3 jaar. Dus vandaar dat nu de mensen hier die daar willen incijferen benadeeld zijn. Met de uitbreiding van die corporaties daar. En u schrijft ook in, in, in uw raadsinformatiebrief... Ja, vraag is compacter. Wat is uw vraag, meneer Berg? Het is niet te verwachten, schrijft u. Maar u kunt het ook niet uitsluiten dat de mensen hier benadeld zijn... doordat die drie jaren zijn toegevoegd. Nee, dat klopt. Ik bedoel, het, dat is een, een deel geweest die ze gesloten hebben met die woningbouwcorporaties. U gaat, u gaat meedoen aan het nieuwe systeem. En dat zat, waarschijnlijk zat het ergens tussen twee en drie jaar. Toen hebben ze gezegd, nou, dan doen we drie jaar. Dat is gewoon een afspraak die ze voor die aantal jaren hebben gemaakt. En, en, of, en als er veel mensen in, nu in Zandvoort daar willen gaan wonen... dan hebben ze daar, denk ik, een nadeel. Maar de, wij weten ook niet... Als er geen Zandvoort er inschrijft daar... En ik zie dat niet zoveel gebeuren, ik kijk maar naar de verhuisbewegingen. Wij willen allemaal graag onder het kanaal blijven wonen, de meeste zandvoorters Heeft het dus geen nadelige effecten. Dus het is geschreven, dat kan je alleen maar inschatten op basis van wat er werkelijk gebeurt. Maar die markt laat zich niet door ons sturen, hè? Wij denken dat wij die markt sturen. Mensen schrijven zelf in, wij schrijven niet in, mensen schrijven in. Dus vandaar dat dat zo omschreven is. Ehm... Um... Dus ja, ik denk dat ik... De, de rest zijn volgens mij toch heel veel herhalingen. Dus ik, ik, dat abonnement, uh, dat, uh, dat, onder, dat kunnen wij ondersteunen. En wij gaan keihard aan de gang. En wij zullen eerder met elkaar zelf in gesprek moeten... over, uh, over de ontwikkeling uh, op, uh, op het, het Coredex-terrein. Daar heb ik begin uh, volgende week al oh, de eerste afspraak met de Coredex. En als ik daar wat te melden heb, dan denk ik dat ik u zelfs bij elkaar roepen om daarover te praten... wat uit dat gesprek naar voren is gekomen... in verband met het korendexterrein. Dat staat niet in de prestatie. Dat staat niet in de... de baan, maar er werd wel een vraag over gesteld. Mevrouw Van der Veld heeft een vraag, ter verduidelijking. in. Ja, ik hoor de wethouder zeggen dat hij het amendement wil ondersteunen. Dat is natuurlijk heel fijn. Maar is dat dan inclusief uh, uh, nummer vijf? Want... Oh ja, sorry. Ja, nummer, ja, nummer vijf. Ja, ik, jullie waren volgens mij al uit dat dat niet uitsluitend. Dat, het, dat, het, dat, is niet helemaal, dat is niet helemaal duidelijk hoe dat zit. En het concept uitvoeringsprogramma, daar staan wel degelijk aantallen genoemd. In, in, in de tabel hebben wij gezet, volgens mij 100, ik dacht zelfs 150 woningen, maar 120, 120 woningen. Er staat daarin, als, als, met name bedoelt ook dat de kei voor een groot gedeelte daar sociale huurwoningen zou bouwen. En die gesprekken zijn er ook geweest. ...met de KEI. Meneer Algebalie. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik wil vraag een... ter verduidelijking. Ja, um, neemt de wethouder de, de, zeg maar, het standpunt dat ik innam over jongen... ...en dan tussen de 24 en de 34 mee in zijn uh, heronderhandeling met de KEI? Wethouder Blijs. Ja, maar het gaat om uiteindelijk wat ik zei van doorstroming... Het gaat in eerste instantie dat er gebouwd moet worden. Dus, dus, dus als, als, als zorgen dat er voldoende woning is. En we gaan naar die labeling kijken waar die labeling op gebaseerd moet zijn. Dus als dat een, een, een verduidelijking is, neem ik die ook mee in de labeling. Dank label. u wel, ja. wethouder Bluis. Meneer Metters, want ik denk dat er uh, misschien behoefte is aan een hele korte tweede termijn. Meneer Metters. Ja, dat kan wat mij betreft ook. Uh, dat raadspreet afgesproken is natuurlijk... Ja, wel voor wat het waard is. Ik begrijp misschien mijn collega aan de overkant wel. De CDA is natuurlijk wel sterk voor. Maar ik, wij kunnen dat weglaten. Want uiteindelijk komt die besluitvorming op een ander moment aan de orde. Dus die laten we weg om die reden. Het zal duidelijk zijn dat het CDA er wel voor is. Maar we laten hem weg. Het tweede gedeelte zou ik tekstueel willen aanpassen. Met wat de suggestie gedaan is van de overkant. Het staat wel degelijk in stukken. Het gaat om 40 grondgemonden en 80 appartementen. Dus dat is een tekstuele aanpassing en dan is die... Wat ons betreft en dan heeft denk u het, ik. Het met over punt 6, hè? Ja, er wordt 40 grondgebonden, 80 appartementen. En dat staat inderdaad in de uitvoeringsprogramma 2018-2025. En dan blijft het belangrijkste punt bestaan. En dat is natuurlijk 7. Onaanvaardbaar 30%. En dat is de essentie voor een belangrijk deel van deze afspraken. Goed. Uh, meneer Berg, sorry. Dit is tweede termijn. Mag ik daar nog op reageren? U krijgt, u krijgt ook nog heel kort een tweede termijn. Meneer Berg. Um, ik, ik had al aangekondigd dat ik uh, uh, met een, een, een, motie, uh, een aangekondigde motie zit over extra wachtjaren. Um, in de motie staat onder punt 2. En, en, en eigenlijk hangt het er vanaf of de wethouder uh, uh, dit mee wil nemen in zijn onderhandeling. En in, in, in zijn onderzoek. Maar punt 2 is te onderzoeken welke aanvullende maatregelen de gemeenteraad kan nemen. Ten einde de Sanferse woning zoekende, te bevoordelen ten opzichte van die uit de regio. Um, dat, dat is toch wel een, een duidelijke wens die, we, die, wij, die wij uitspreken naar de wethouder. Of hij dit gaat onderzoeken voor ons. En anders denk ik dat ik toch nog met een motie kom. Goed, helder. Kijk nog even rond iemand anders in tweede termijn. Dat is niet het geval, wethouder tweede termijn. Ja, ja die aanvullende maatregelen. Ja, ik wil ze dan ook meer in de totale volkshuisvestelijke opgave zien. En, en misschien is het dan niet alleen de kei, dan is het meer iets hoe je je verordening organiseert. Hè? In je verordening kan je ook een aantal zaken opnemen, dus daar moeten we dan naar kijken. Dus ik wil hem meenemen bij, bij, bij die verordening om te kijken wat we daaraan kunnen doen. Ik weet dat de woningbouwcorporaties vanuit die helemaal vanuit die regio werken. Dus ik zie daar niet ver verlicht in. Maar aanvullende maatregelen, dat is ook zorgen... dat die doorstroming wel op gang komt. En door slim iets te bedenken over hoe krijg ik ouder... op de juiste plek in de woning en de jongeren in de woning... Dat zijn ook aanvullende maatregelen die bijdragen aan. Dus in die zin ga ik die meenemen. Maar ik denk dat die nog beter is om bij, de, bij ons beleid vaststelling... dus als we het uitvoeringsprogramma vaststellen dat ook opschrijven welke aanvullende maatregelen wij dan wensen... en dan zien te vertalen dat beleid in, in de verordening. Dan nog even naar punt 7 van de heer Metters. Daar staat de realisatie van slechts 30% sociale huur onaanvaardbaar... is gelet op de dringende behoefte aan extra sociale en ook betaalbare huur en koopwoningen. En daar zit elke keer de discussie. En, en dat is ook de discussie van wat moeten we nu wel of niet bouwen. Dus, de, en u, u geeft eigenlijk al aan dat u het ook over de koopwoningen hebt... En, en dus, is het, dus die 30% is dat alleen... En dat is een discussie die jullie onderling ook hebben... maar die moeten we wel een keer uitspreken. Hij mag zo blijven staan, maar het is wel een belangrijk punt van aandacht. Dank u wel, uh, wethouder Bluis. Ik begrijp dat de motie van OPZ hiermee niet wordt ingediend. Uh, ik kijk even naar het amendement. Uh, meneer Metters, u bent hoofdschrijver van het stuk... Althans, in mijn visie. Punt 5 zegt u van schrappen. Punt 6 wordt dan nog eenmaal voor de duidelijkheid. In het concept uitvoeringsprogramma wonen 2018-2025 wordt gesproken over realisatie van 40 en 80 huurwoningen. Sport. Sociale, ja, so, ja. op het Korenrex-locatieterrein. Ja, dat wordt hem dan. Dat is een wijziging die kunnen we denk ik onthouden en anders staat hij op de band. 7 blijft dan ongewijzigd met de kanttekeningen van de wethouder daarbij. En het besluit zelf is denk ik voor iedereen helder. Ja, goed. Dan gaan wij tot stemming over. Ik breng allereerst het, het abonnement zoals dat inhoudelijk is gewijzigd... maar het besluit niet bij uw stemming... Wie is voor het abonnement, zoals hier bediscussieerd, bij handopsteken? Wie is voor? Ik constateer dat dat unaniem is. Daarmee is het abonnement aangenomen. Daarmee is het raadstuk... ...prestatieafspraken 2019 tussen de KEI, HPZ, Arcade en de gemeente Zandvoort... ...ingrijpend veranderd. En ik breng dat gewijzigde raadstuk nu wederom in stemming bij handopsteken. Wie is voor het gewijzigde raadstuk? Ja, ik mag hopen dat dat hetzelfde is. Dat is slimmer onder u. Ja. Goed, ik constateer wederom dat dat unaniem is... en daarmee is ook dat de voorstel aangenomen. Meneer, de er was een stemverklaring, meneer Van Tichelen. U had hem al heel lang geleden aangekondigd. Kunt u het knopje vinden, anders ga ik u helpen. Uh, ik heb lange armen, ik heb veel uh, bananen gegeten. <laughs> Uh, ja, willen we willen het wel even toelichten. In eerste instantie waren we uh, tegen dat amendement. Uh, gehoord uh, de discussie, argumenten, uitleg van de wethouder... en gezien de aanpassingen uh, ja, optimale afspraken maken. Natuurlijk zijn we daar voorstander van. En sommige elementen in het amendement hebben we wel onze bedenkingen. Meneer Van Tichelen, stemverklaring. Ja. Geen debat. <laughs> Oké, okay, nou... Mensen hoeven ook niet met mij in debat te gaan. Maar ik wil graag wel even kort toelichten van waar kort wij... Kort en bondig. Kort en bondig. Ik ben bondig. duidelijk, ja. Ik kan me niet herinneren dat ik hier ooit heel erg lang aan het woord ben geweest. Ik uh, wel. <laughs> Jongeren, financieel kwetsbare ouderen. Volgens ons moet het om uh, alle inwoners van Zandvoort gaan. En uh, de financiële haalbaarheid, daar hebben we onze bedenkingen bij. Maar... Uh, Optimale afspraken maken, daar gaan we weer mee. Dank u wel. Dank u wel, meneer Van Tichelen. Dan zijn wij aangekomen bij agenda punt 16 en dat is de wijze van afdoening van de ingekomen post. Daar zijn geen opmerkingen over gemaakt. Ik kijk rond of ik iemand zie die nog in een slottermijn en ik zie de vinger van mevrouw Geurenson. Ja, voorzitter, ik wil toch even aandacht vragen, want het beoogde resultaat is er volledig een volledige en tijdige afwikkeling van de aan de Raad toegezonde post. En wij kunnen het volgen en er staan nog steeds zeg maar, brieven open van januari 2018. Dus ik wil al verzoeken dat er tijdig geantwoord wordt. Dank u wel. Goed. Het verzoek is gehoord. Anderen nog. Dan wordt al dus besloten over de wijze van afdoening. Dan hebben wij vergaderd op 20 november 2018. En dat verslag is aan u toegezonden. Daar zijn geen opmerkingen over binnengekomen. Dit is de laatste kans. Zo niet, dan stel ik hem vast met dankzegging aan de griffier En dan ben ik bij het laatste agendapunt aangekomen... en daar heeft mij een verzoek bereikt op basis van een gesprek. Meneer Bouwberg wilson u wilde kort het woord. Ja. Met de microfoon, meneer dat doe ik om. ik omdat wij een veelbewogen jaar achter de rug hebben en het lijkt mij, gezien ook het stadium van waarin we het jaar verkeren, we hebben we het bijna afgesloten. Misschien goed om even terug en vooruit te blikken. Voorzitter, ik denk dat ik namens meerdere kan spreken als ik zeg dat als we met de kennis van nu zouden hebben kunnen handelen op het moment van eerder dit jaar, dan zouden we veel dingen anders hebben gedaan. Tijdens het eh, debat op de 18 december is aan orde gesteld, maar trekken wij daar dan wel lering uit? En het lijkt me nu een goed moment om eh, te stipuleren dat OPZ, eh, voorafgaand aan de vergadering op de 18 december, het giftenreglement, wat nogal eens voorbij is gekomen, heeft gepubliceerd op de website. En dat zij gevolg heeft gegeven aan de wens vanuit deze raad om volledige openheid van zaken over giften te geven. Want zoals gebleken is, was dat niet geheel ondervangen in de gedragscode waarin het gaat over personen, natuurlijke personen en niet over partijen. Goed, wij hebben dat gemeent op te lossen op de manier waarop uh, dit uh, nu is gepubliceerd. Het staat bij ons op de website onder het kopje over OPZ. En er staat onder, uh, onderin een button en er staat op, op download hier het reglement. Goed, ik denk dat we daar in ieder geval lering hebben getrokken... uit de, uit de zaken die er dit jaar gepasseerd zijn. Daar zijn heel veel emoties bij gemoeid geweest. Dat bleek ook trouwens nog op de 18e wel. Waarin, en dat is mijn persoonlijke mening even... toch wel veel op de man en misschien niet genoeg op de bal werd gespeeld. Maar goed, laten we daar verder eh, op dit moment niet op terugkijken. Wij moeten door. En een van de hele goede dingen van dit jaar was dat wij met veel enthousiasme en raadsbreed uh, hebben ingestemd met een programma. Dat heeft onderweg door de gebeurtenissen, wat de steun daaraan betreft, wat deukjes opgelopen. Ja, klopt, u heeft gelijk met uitzondering van de PVV. Uh, uh, uh, maar met medewerking van de PVV, dat mag ik toch ook wel zeggen. Uh, precies. Oké, okay, dan hebben we dat goed vastgesteld. Uh, maar in ieder geval is het zo dat die hele positieve instelling die wij hadden... die heeft deuken opgelopen door hetgeen wat er onderweg is gebeurd. En het zou te betreuren zijn als dat naar mijn smaak... en ik hoop ook van meerdere onder u... te veel de resterende raadsperiode zou bepalen. Er zijn voorbehouden gemaakt wat betreft de ondersteuning van het raadsprogramma... en ik hoop in de paar dagen die voor ons liggen en voorafgaand aan het nieuwe jaar... met hopelijk nieuwe voornemens, dat er een basis kan worden gevonden... om daar op die ingeslagen weg die we met zoveel instemming hebben gedaan... om op die weg eh, door te gaan en elkaar weer te hervinden... in een positieve instelling en werkend aan datgene waarvoor we allemaal zitten... waar iedereen veel tijd aan besteedt... En inspanningen voor doet, En dat hoop ik, voorzitter, dat wil ik graag even zeggen. Dat dat allemaal gedeeld kan worden. En laten we elkaar, wat dat betreft, de hand toesteken in het nieuwe jaar. Ik dank u wel voor de gelegenheid. Dank u wel, meneer Baber-Wilson. Zeker ook voor die uitgestoken hand. En die wordt denk ik door velen ook zo gezien en ervaren. En de positieve dingen daarin. Om inderdaad naar voren te kijken en ook door te gaan. En met dat proces wat we in werking hebben gesteld... om daar nog verdere stappen in te zetten. Ook om van te leren. Maar om het bestuur hier ook goed in positie te houden. We staan op de valreep van een jaarwisseling. Dus ik dacht, wat ga ik daarover zeggen? Helemaal niets. Want het is een bewogen jaar geweest... en daar weet u allemaal meer dan voldoende over. Ik wil u graag allen uitnodigen op 1 januari om twee uur smiddags op ons prachtige strand... om samen met mij de 60ste nieuwjaarsduik... de oudste van Nederland niet alleen te gaan vieren... maar ook te gaan ondervinden. Want u bent sportief in een aantal opzichten. Ja, u hoeft zich niet af te melden. Want ik, als u zwijgt, dan bent u er. Um, en ik denk ook dat dat een mooie manier is... om uh, een eerste stap weer in het nieuwe jaar te zetten. Je voeten, al dan niet... In één keer in het koude water te zetten, maar daarna verfrist weer boven te komen. Dus u bent uitgenodigd om dat samen met mij te doen. En tot slot wens ik u uiteraard een uitstekende jaarwisseling. Dank u wel. I'm a dance floor, checking out that catalog. Hey, can't believe my eyes—so many women, without a flaw. Hey, and I ain't gon' give it up, steady, tryna pick it up like a car I'm a hit, and I'm a hit, and I'll hold on it until tomorrow. The light.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 Give me a jullie allemaal fijne dagen en